Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor 15 Italiaanse steden geldt vandaag code rood vanwege de voorspelde hitte. Het gaat onder meer om Bari, Bologna, Florence en Rome. En morgen komt daar ook nog Palermo bij. Het advies is om tussen 11 uur ochtends en 6 uur avonds zoveel mogelijk uit de zon te blijven. En ook Spanje, Frankrijk, Duitsland en Polen krijgen de komende dagen te maken met een intense hittegolf... De Europese weerdiensten die houden er rekening mee dat het hitterecord van 48,8 graden gaat sneuvelen. Twee jaar geleden werd het in augustus zo heet op het Italiaanse eiland Sicilië. Edwin van der Sar is overgebracht van Kroatië naar Nederland. De oud-algemeen directeur van Ajax ligt nu op de intensive care van een ziekenhuis waar precies is niet bekend. Zijn toestand is onveranderd, laat zijn vrouw via Ajax weten. Van der Sar werd vorige week op vakantie in Kroatië getroffen door een bloeding bij de hersenen... De 52-jarige van de SAR is stabiel buiten levensgevaar en goed aanspreekbaar. De vier Colombiaanse kinderen die een maand in de jungle moesten overleven nadat hun vliegtuig neerstortte, maken het goed. Ze moesten nog een maand in het ziekenhuis blijven voor controle om aan te sterken. En op 1 mei stortte een toestel waarin ze zaten neer met drie volwassenen. Zij overleefden de crash niet. En de vier wisten zich 40 dagen in leven te houden en werden uiteindelijk door het Colombiaanse leger gered. En zwemster Sharon van Rauwendaal is er niet in geslaagd om haar titel te verdedigen op de 10 kilometer op de WK Open Water. In Japan werd ze vierde. Door het teleurstellende resultaat heeft ze zich nog niet geplaatst voor de Olympische Spelen. In februari krijgt Van Rauwendaal nog een herkansing op de WK in Doha. Ze moet dan bij de eerste 12 eindigen. Het weer nog, wolken en zon vandaag bij 23 tot 28 graden. Verder waait het stevig. In de middag trekken er vanuit het zuidwesten wat buien over. Lokaal met onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er in de hart van de ANWB. Door werkzaamheden bij de Koentunnel staat het helemaal vast uh, daar in de regio. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Westpoort en de A10. Twee kilometer stilstaan. A7 Hoornzaanstad zaanstad tussen Afrit Weidehormer en knoobert 3 Drie kilometer stilstaan. A8 Zaanstad-Amsterdam. Zeven kilometer file door de werkzaamheden bij de Koentunnel. A10 uh, de Ringwest richting Zaanstad. Vier kilometer stilstaan bij de Koentunnel. En ook op ring Noord nu een file vanaf Afrit-Volendam tot aan de tunnel. Zes kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort, het radioprogramma dat elke zaterdag van 10 tot 12 is te beluisteren op ZFM Radio.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 My home and my family lies no more than a boy in the company of strangers In the quiet of the railway station running scared Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go Looking for the places only they would know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 And wishing I was gone, going home. Where the New York City winters are bleeding me. The reminders of every glove that laid him down Or cut him till he cried out In his anger and his shame I am leaving, I am leaving But the fire still remains Kijk, dat is nog eens muziek, Hans. Wat zei jij nou, Simon en... En Carfunkel. Carfunkel. Maar... En Carmichelt. Car... Simon, Simon en Carmichelt. En Carmichelt. Ja, ja, ja, <laughs> leuk, leuk hè. Maar en dat uh, zijn ja, prachtige adem, muziek al. gemaakt. Hoe heet er het nummer, weet je dat nog? Uh, dit, dit was de, de, de boxer. Oh, de boxer natuurlijk. Ja, dit ja, was ja, de boxer. Ja. Ja. Perfect. Ja, die hebben zulke mooie, mooie muziek hier. Goed. Wij uh, zitten live, hè, live uh, vanuit uh, Rabbel. Welkom terug in de tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. Hoe heet het plein hier eigenlijk? Het Louis-David's Carré. Louis-David's Carré. Zo heet het plein. Ook. Zo heet, volgens mij wel, ja. Toch? Ja, ja volgens mij wel. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, maar goed, dat maakt verder niet te vlaven. Tegenover nee. ons zit Willem van der Sloot. Welkom Willem. Willem is bekend als hertenfluisteraar. Uh, uh, <laughs> hij, hij weet alles van de herten, zeg maar. We gaan even met Willem terug naar 13 juni. Afgelopen 13 juni. Nou, dat was een zwarte dag. Want blanke bil. Het hert met het uh, lichte achterwerk. Daaraan werd hij herkend, hè? die werd afgeschoten. In de Linnéestraat. In de hoe, hoe, ja. hoe kijk jij op die dag terug? Wat, wat, wat gebeurde er? Uh, een kwartier van tevoren heb ik hem nog eens, uh, zien grazen aan de overkant uh, aan de, van de dan, bij dan. Vlakbij het monument. Uh -huh. en, uh, ik reed voorbij met een vriend in de auto. Ik zei, kijk, dat is een blanke wilde te grazen. Maar wij moesten hem halen. En, uh, en dan kom je terug. En, en dan, dan krijg je een bericht van iemand die ik niet kende, maar die in de linné woonde. Dit is een hert afgeschoten. Nou, de wissel. Het is een Het ja. kan niet anders. Ja. Ja. Uh, ja, jij schrok je rot waarschijnlijk, hè? Wat? Jij schrok je rot waarschijnlijk. Ja, zeker weten. Zeker weten. Want dat hert uh, ja, dat liep al een jaar of anderhalf of twee uh, door uh, het dorp? Ik denk een vijf jaar al vijf jaar bij, bij Centerparks. Waar hij met een groep herten was. Ja, en ja, ja, ja, de ja. laatste tijd nog maar een klein groepje. Met z'n uh -huh. vieren. En hij was in begin april. Had hij dat groep <laughs> uh, verlaten eigenlijk. En toen is hij eigenlijk gaan rondlopen. Bij het Lineestraat straat. Uh, de total voorbij. En dan uh, naar de uh, achterkant van de begraafplaats. Het parkeertreintje. Ja, waar ja, hij veel ja. was. Uh, bij, uh, bij de zilvermeeuw achter op het spoor. En dan liep je weer in de rond uh, naar de Lineestraat, op de hoek van de Linnéestraat, waar die ook vaak ja. bleef slapen. En er heeft iemand gebeld waarschijnlijk, hè? Uit, uit, Of hij door de Linnéestraat of van iemand, weet ik Iemand, nee ja, wie gebeld, dat weet ik niet. Weet je niet nee, uh, dat nee. wordt ook niet gezegd natuurlijk. Nee, en uh, ik ben bang dat het iemand is die een hekel aan mij heeft. Dat denk ik. Denk je, ja? Ja, zeker weten. Niet zozeer die een mensen hekel. Maar, ja, een blanke beelden, maar Ja, maar waarom? Oh, ja? Ja, ja, waarom? Dat, moet je, dat zou je hun moeten vragen. Maar zijn me, meestal is het jarruzie. Ja, maar maar waar, waar, waar, waar baseer je dit op? Nou, er zijn mensen die een hekel aan mij hebben. Omdat ik natuurlijk veel in de media ben geweest. En hebben allemaal hun eigen ja, ideentje. Pagina de Telegraaf ja. nog, hè? Twee weken geleden. Ja, ja, ja. ja. heb ik niet om gevraagd. Hoor. Nee, nee, nee. Die hebben mij weer benaderd. En zo gaat dat. Hey, je hebt zelf een paar keer weer ja, nee, dat met, klopt, uh, de dat afgelopen klopt. maand. Ja, ja. En, uh, en dat hebben we uit moeten stellen. omdat, ja, het, We hebben de gesprekken nog ja, niet gehad. Ja, daar uit, komen we zo uh, even op. Maar goed, weet je, je hebt die figuren en die ook uh, hekel hebben aan die dieren natuurlijk. Die ja. heb je ook. Het, er is iemand die dat uh, gebeld heeft. Ja. En uh, ik vermoed iemand, maar ik hou mijn mond erover. Oké, okay, nou sindsdien is er uh, veel gebeurd. He. Je hebt ja. uh, een paar gesprekken gehad, onder andere met uh, burgemeester Molenburg. Ja. En uh, met mensen van die jachten. Eén van de van uh, van, van, uh, eerste gesprek, het eerste gesprek was met burgemeester en de wethouder. En uh, die waren allebei niet op Zandvoort. Dus die schrokken er ook van wat er gebeurd was. En uh, die konden mij ook ons eigenlijk weinig vertellen. Want op het moment, uh, de 13 juni, dat het gebeurd was, ben ik natuurlijk naar het politiebureau gegaan. Hé, hey, wat, wat, wat is, is er eigenlijk gebeurd? gebeurd? Ja. En toen we zei een politieagent al gelijk al, maar ja, ze hebben u gebeld voor het gingen afschieten. Mm -hmm. Dat is helemaal niet waar. Ze hebben mij niet uh, gebeld. Uh. Maar da daar ging alweer de eerste ja, uit. Ja, ja, ja. Ja. En zo gaat het veel vaker fouten. Mm -hmm. en, en, en, dan worden je verwezen de, van de politie naar de, naar de gemeente. Nou, dan kom je bij de gemeente en die weten er dan ook weer niks. Mm -hmm. En dan heb je luister je naar het gesprek van de burgemeester, de Wethouwer, zo en zo, En uh, we gaan uh, meneer Van Aardenne uitnodigen van het Valtwilteam. Oké, okay. en dan uh, komt er een tweede gesprek. Nou, dat was gepland op de dag dat de storm Poliaan ja, kwam. Dus dat werd juli. weer uitgesteld. Ja. En dan hebben we 11 juli het tweede gesprek gehad. En ik voelde al wa waar het op zou komen. Mooi verhaal vertellen. En, uh, ja. en niet maar, het juiste verhaal. Maar je, ja. kunt, je kunt toch een, een, een, makkelijk een protocol maken. Wat er moet gebeuren wanneer... Zeg maar iemand belt over zo'n hert. Wat, wat, nou, dat, dat gebeurde bijna weer hè? een paar weken geleden. Ja, dat met, gebeurde weer. Op de, de dag, op de dag dat we het gesprek hadden op het raadhuis uh -huh. met de burgemeester. Wat was het? Weer, was weer de politie geweld en er was weer iemand fauna eh, bescherming, faunabeheer gekomen. Ja. En die vond het niet nodig om het hert af te schieten. Nee. Die, ja, die man, die ken ik goed. Hebben ze jou gebeld toen ook? Of? Nee, ze hebben mij niet gebeld. En ik kreeg bericht van iemand meteen, hey, ze willen het hert afschieten, de politie is erbij. Nou, die, die, die persoon heeft zelf besloten om het niet te doen. Maar een paar dagen later stond er weer een politieauto bij de Linneestraat. En ik kreeg een ja? telefoontje van Gerard Boukers: Willem, er zijn de politie bij de manke hert. <laughs> Nou, dan ben ik met de rotsgang erheen gelopen. Ik heb die politie over kunnen overtuigen met doe het niet. En die heb toen de meldkamer afgebeld. Anders was het ook weer gebeurd. Ja, ja, ja onvoorstelbaar. Wat, wat is er nou in dat uh, tweede gesprek met de burgemeester afgesproken eigenlijk? Nou, wat afgesproken is... Uh, er werd natuurlijk een mooi verhaal verteld. En uh, het moet u uh, wat vijf minuten extra tijd besteden... om dus voor je gaat afschieten. Dus de burgemeester moet op de hoogte gebracht worden... Dat en uh, er zijn natuurlijk uh, hey, uh, mensen die ze erbij kunnen halen. Onder andere mij natuurlijk. Mm -hmm. Want dat deed de dierenambulance ook. Dat hebben het circuit gedaan. Dat hebben de dierendokters gedaan. Als er wat aan de hand was. Het de de ja. Ik kende dit dier al negen jaar. Mm. En er wordt gezegd dat hij een buiktumor had... Nou, dat is een fabeltje. Ja. Een fabeltje. Hij had een tumor op zijn rechter achterpoot. Uh -huh. Dat kreeg ik twee jaar geleden. Uh, werd ik gebeld door de Centerparks met Willem. Er is een hert die gewond is. Ik ben bezig kijken en ik zag, hé, hey, dat is blanke wil. En had een absces op zijn achterpoot. Gelijk mee naar de dierendokters geweest. Met de foto's. Die het ook weer doorsturen naar het dierenpark Emmen. Uh -huh. Naar een specialist. Goed in de gaten houden. Nou, dat hebben we gedaan. Ja. Ja. Twee jaar later hij, hij, hij heb je twee jaar nog gewandeld en. Mm. en, en gegeten en gedronken. En had nog veel langer kunnen wandelen, waarschijnlijk. Hij had nog veel ja. langer kunnen wandelen. Ja. Maar heeft uh, die Blanke Bil al uh, uh, altijd in het dorp geweest, of ging hij ja, weer terug naar de Duinen? negen jaar geleden al. Negen jaar geleden, toen ik in aanraking kwam met de Damhert in, in maart uh, 2015, was Damhert ook altijd, in het, zelfs hier in het dorp. Ja, dat weet ik nog. Ja. Maar, met, maar, met, maar, met maar gaan ze samen? dan ook weer terug naar de Duinen? Toen gingen ze terug naar de Duinen, maar Blanke Bil, die, die ging niet meer terug. Die bleef hier? Die bleef hier die vond, in het Parks. Die vonden we leuk. Als enige eigenlijk. En Het, het laatste twee jaar dan. hè. Ja, ja. Uh, sinds hij die, die, die wond op heb. En hij, hij, hij had het hartstikke goed. Maar had het geen oplossing geweest om zo'n beest uh, te vangen en weer in de duinen los nee, te laten? Nee, nee, nee. Dat kan. Maar waarom niet? Nee, nee, het is wild. Het is wild en je moet het met rust laten. Hij... ...voelen zich hier veiliger dan in de duinen, waar okay. vijf maanden in het jaar geschoten wordt. Maar dat is hier wel, zijn die gekken. is eigenlijk wel zijn leefgebied, hè? Dus ja, toch? Ja, ja maar is, hij is. Hartstof. Hij is. Het leefgebied is dit geworden: Centerparks en de, en de directe omgeving. Ja, maar in principe erbij. klopt dat natuurlijk ook niet. Het klopt niet. Nee, maar goed, uh, dat klopt zoveel niet. Uh, met allemaal, uh, wat er allemaal gebeurt in de wereld. Nee, maar ja. Nee, het is. Als je uh, het over, als je je t, t, alleen hier, over het hert hebt. Ja, nee. zeg ik van, zet, die, zet het hert weer terug. Nee, dat... waar, die, waar die hoort. Maar ja, aan de andere kant nee, nee, nee, nee. Ze doen helemaal niks, niemand kwaad, natuurlijk. Hè? Ik bedoel... nee, nee, dat is ook de, waar. Het dier doet niks kwaad, echt niet. En, uh... Kijk, in die acht jaar is er ook nooit echt in het Zandvoort een, een, een, een probleem geweest dat die, dat die plotseling ja. overstak of iets. Vier jaar geleden met het damhert, Schevige Wei, afgeschoten werd. Ja. In de, in de e Broekersloorstraat. Ja. En toen heeft de gedeporteerde mevrouw Esther Rommel gezegd in de vergadering. wat, da wat met Damert uh, wij is gebeurd, mag nooit meer gebeuren in een woonwijk. Nee. Het gebeurde weer. Ja, het ja. gebeurde zeker weer. Ja. En dat moet, dat moet ophouden. Ja. Hey, die, uh, uh, ik zag je de inspringplek uh, aan de Brede Rode staat. Dus eigenlijk ja. uh, dat extra gedeelte van, van de verkeerterreinen. Ja. Helemaal uh, aan de Brede Rode Staten. Dat, dat is nu dicht. Dat is nu dicht. Dat hebben we gecreëerd. Omdat ik toen heel veel herten. Ja, 40, 50, 60. Ik heb zelfs een keer 80 herten teruggebracht. Vrij, en dan was het via de inspreekplek. Hebben we gecreëerd met, met burgemeester Niek Meijer toen. Ah. En Waternet. Zonder vergunning met uh, overleg met de provincie. Want het moest voor de veiligheid. Voor die dieren. Maar ook voor mij. Want anders moesten ze die gevaarlijke bocht. Bij de, ja. de Zuiderduinen. Ja. Maar dan kwam dan de krantenman aan. Rijden aanscheuren en dan kan je ongelukken. Dus het was, dit was een veilige oplossing. Mm -hmm. De dus dan kom je niet meer uit de duinen vandaan, dus je inspreekplek is overboden ja, geworden. Ja, ja, ja. En wat zag je toen een paar, een paar weken geleden, toen we het over de Wolf hadden, ben ik, daar, ben ik daar met NA nieuws geweest en Marcel Bresci, en dan zag je daar hopen mensen ja, oh En de laatste keer dat ik er was, zeven hopen mensen ja, Dat is, is toch niet normaal? Nee. Nee, nee. En daar heb ik. Uh, uh, de grote baas van de Amsterdamse waterleiding Duin uh, geëpt met: hé, hey, we kunnen beter dat hek dichtmaken. Ja, en ja. de kerk later uh, terug uh, met de boswachters vinden dit een heel goed idee. Ja. Wat, de boel uh, wat, wordt vervuild. Ja, ja, dat is ook niet goed natuurlijk. Uh, wat wel gevaarlijk is, zijn die loslopende herten op de zeeweg. He, dat, uh, ja. Daar zijn natuurlijk bijna ongelukken mee gebeurd. Ja. Een paar ongelukken zelfs gebeurd. He. Bedoel, ja. vele, elkaar, aanrijdingen. vele aanrijdingen. Ja. Is dat uh, nu uh, voor elkaar met hogere hekken? Nee, die hekken zijn er nog niet. Er is zes maanden geleden, zes en een halve maand geleden, is er een uh, motie aangenomen in, bij de gemeente Bloemendaal. En die waren er allemaal mee eens, Er moet wat gaan gebeuren. Ja. Toen heb ik ook gezegd, nou, dan moeten we de, de gemeente Bloemenal is de eigenaar van het hekwerk op de zeeweg aan beide kanten. Niet de provincie? Nee, oh. de gemeente Bloemenal. Uh, maar die moet dan organiseren met, met anderen hey, om geld binnen te halen. Zodat ze gezamenlijk het hek gaan betalen. Want ook de zandvoorters maken gebruik van de zeeweg naar hun werk en ook weer terug. En ook de toeristen. Dus laten we het met ze oh, allen doen. Ja. Zessen. En... Er is nog niks gebeurd. Helemaal niks. Want meneer de wethouder van Bloemendaal, dat is een vriendje van PWN. En PWN wil niet hooghekwerk hebben. Dus ja, ja. Ah. dat is gewoon een spelletje. Dat hebben ze gezegd al, dat ze dat niet willen? Nee. Maar waarom? De burgemeester van Bloemendaal mm -hmm. is een d 66 er uh, wethouder die het tegenhoudt is ook van D66. En de partijleider van D66 die die motie toen had ingediend, van D66, die is nu verdwenen. Ja, ja, ja. Het is gewoon smerig politiek. Ja, maar, en, uh, daar, daar staat Bloemendouw wel een beetje onbekend. Hè? Ja, nou goed, in Zandvoort is ook een motie aangenomen. Ja, ook ja. door D66. Mm -hmm. hey, mm -hmm. eh, Hooghekwerk. Ja. Allemaal gebeurt aangenomen. Ja. 15 voor, 0 tegen. Ja. En gebeurt niks. Ja. Zandvoort heeft wel al een gedeelte betaald. Het moet er gewoon komen. En dan moet je niet... We hebben het een paar weken geleden ook met die provincie... Maar wie wordt het dan betaald? Het moet gezamenlijk betaald worden, gewoon. Ja, dat begrijp ik, maar is er al een partij die het, die het gaat Ik gaat... geloof dat al een gedeelte had overgemaakt, wat ik begrepen had. Jawel, ja. ja. maar wie is dan degene die het maakt? Die, degene die moet organiseren is gemeente Bloemendal. Oké. Okay. Die en moet het daar, organiseren. Daar is het naartoe. En dat betaald. is die wethouder die ja, het tegenhoudt. Ja. Ja. Maar die heeft wel geld gekregen of Wat ik begrepen heb, was 20.000 euro al uh, neergelegd. Dat is lekker, dat is wel geld van de burger. Ja, het is geld van de burger. Ja. En ik had ook gelezen dat Stantwoord 50.000 euro meebetaalt aan hooghekwerk. Maar de beste, de beste oplossing zou zijn eigenlijk, in mijn ogen, misschien in jouw ogen ook wel... dat die ecoducten worden opengesteld. Ja. De, uh, ja die, die staan er ook al uh, 7, nou, 8 jaar. Uh, die over open de zeeweg, die is wel open. Daar worden, er lopen ook wel herten over. Oh ja? Maar een hert, als, als het al wel slecht hekwerk is, het prikkeldraad een stuk is... En dit lopen herten daar in het duiden, ja, die gaan eruit. Ja, ja. Dit is heel simpel. Ja, dat als er lijkt goed wel. hekwerk staat, dan is, het, is, is dat verhaal. Maar gaat het hele, wat gaat dat hele verhaal kosten? Ik denk zo'n miljoen euro. Oké, okay. een miljoen? Een miljoen. Ja, er was eerst, uh, werd eerst 600.000 euro gezegd ja, ja. door de burgemeester tegen mij. Uh, het is nu al 1,1 miljoen geworden. Ja. Sorry, ja. Ja, hekel met, de, met de week duurder. Ja, is dat het wordt, Ja, nou ja. Net als de waterpomp dan en zo. Ja, ja. Nee, maar een miljoen, ja. Ongelof, ongelof. Een miljoen ongeveer. Maar ja, dan ben je wel van een heleboel... ben je 50% dan... van de aanrijdingen kwijt, hè. En waar ja. begin je dan? Echt aan het begin van de zevent? Van de, van je moet een begin van, waar, waar, waar, waar, begin van het fietspad, zeg maar. Uh -huh. Want daar, daar is het al heel slecht. Ik heb een filmpje gemaakt van uh, vorige maand. Nou, dan laat ik het weer helemaal zien. Een filmpje van acht minuten. Hoe het eruit ziet, het is puur en puur slecht. Ja. Nog steeds. Ja. En direct gaat het afschot weer beginnen, 1 november, en schieten. Dan komen die herten er gewoon weer uit. Ja, want ja. Ja. Ja, je ziet ze op dit moment natuurlijk niet. Ze hebben genoeg te vreten, hè. natuurlijk in de duinen. Die ja. hebben ze, in de duinen is genoeg eten ja. voor ze. Ja. Want ze plaatsen, ook de schapen laten ze daar grazen. De hooglanden zitten ja. er, de vicente, de paarden. Ja. Ja. Ja, dat is alleen maar hè he, voor ja. het publiek. He, om mensen te trekken. Ja, tuurlijk. Maar in de winter is het toch een ander verhaal. Nee, ook. Ga maar kijken. S winters. Ga ja? jij maar s winters de duinen in. Maar dat doe en dan het, zie maar, je dat ja. er genoeg eten is voor die dieren. Ja, ja is dat echt? zo? Ja, okay. echt. Ja, ik weet niet precies wat ze eten. Maar uh, ja. uh, het, het, het <laughs> lijkt mij dat er, niet, dat er niks groeit dan. Ja. Er heel nee, he, weinig het, groeit. Het, ga maar kijken. S winters in De duinen ja, en kennen ik duinen. Dat ga ik zeker ga ik en, ik doen, Willem. Kijk, de Amstelams en duinen. Die grote groepen herten komen ook niet met een antwoord. Nee, nee. Die is ook ja, zie, jij er nog, zie jij nog veel ongelukken gebeuren op de Tenminste, Die gaan, denk er, je, denk die je gaan van die... de winter weer komen. Daar ben ik wel overtuigd. Ja. En we hebben in Zandvoort hebben we scheldnamen. Ja, echte Zandvoorders. Ja. Ik ben er eentje van Piet van Aagje van Kees van Pieterpijn. In nog één Velden. keer? Sorry. Piet van Aagje van Kees van Pieterpijn. <laughs> oh ja, ja. ja. ja? <laughs> nou, die wethouder die je daar tegenhoudt... die krijgt direct ook een, een, een, een bijna. Ja, en dat wordt? Henk Wijkhuizen dood schuld... Oh. Als er een, een slachtoffer gaat vallen. Ja? Een dodelijk slachtoffer ja, vallen. Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja, want ja, dat gaat gebeuren. Daar kun je op wachten. Ja, ja, ja. En... Je kan niet tot 2028 wachten om de zeeweg veilig te maken. Nee. Je moet, dat had al gebeurd moeten zijn. Ja. Ja. Hey, maar even uh, recrutuleren. Jij wordt gebeld, zeg maar. Als, als er een hert een beetje mank loopt. En, uh, ja, dan worden we de bellen ze me. En de, dan ze weten me te vinden. Ja. Ook de dieren allemaal Ja, dat lansen. blijkt mij ja. ook. Ja, ja, ja. Ook zelf mee mensen in Bloemendaal. Ja. ben ik ook eens naar de voetbalvelden daar geweest. Dat, weet je, achter uh, donkievelden. Ja. Ja, nou, ja, nou ja, daar was ja, er ook een hert even in problemen. Nou, Opgelost. Nou, we hopen maar dat, uh, dat uh, er niet meer gebeld wordt over die eten. Nee. Hey, ik bedoel, ja, uh, heel vervelend. We weten ook niet nee. wie dat zijn, natuurlijk. Maar ze moeten niet zomaar een, uh, als een dier. Uh, nee, loopt. ik loop opmaken. ook mank. Nee, ja, daarom. Nou, Willem, hartstikke bedankt voor het verhaal. Ik bedoel, uh, ik hoop dat het uh, opgelost wordt. En, en succes met de strijd. Uh, succes met de strijd. Dank je wel. En een heel goed weekend, Willem. Dank je wel. We gaan een muziekje draaien. Uh, Pim, ja. zeg het maar. Ja. Wat uh, hebben we? Vincent van Dommeghine. Oh, oh, altijd Dommepin. mooi, altijd ja, mooi. Mooie stem, mooie stem. Nou, starry, starry night Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day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 Don McLean Don, Don McLean. Don. Met uh, een, een verhaal over Vincent van Gogh ja. Ja, en, uh... Dat weet je, dat is Ja. schilder Dat dus de schilderij? Ja. Hangt, nu in het nee, je hangt, nee, je hangt niet in het Zandvoort Museum. <laughs> daar, hangt wat, daar gaat wat anders hangen. Ja, daar gaat wat anders over. Ja. We gaan ja. uh, praten met uh, Anne-Marion uh, uh, Sensen. Hartelijk welkom. Uh, jij bent uh, archivaan? Nee, je bent niet archivaan. Jij bent uh, conservator. Uh, uh, okay. Ja, kunststentorica. Maar je bent conservator ook van het Zandvoort Museum. Dat klopt, hè? Ja, he? onder andere. Onder andere, ja. ja, ja, ja, ik ja doe ja. meerdere dingen. Ja, inderdaad. Ja. Hey, en en uh, er is een nieuwe schilderij in het Zandvoortsmuseum. Uh, Waar jij, zeg maar... Uh, ...voor heb gezorgd, een beetje. Je hebt hem aangekocht. Ja. Uh, wat voor schilderijen? Zullen we eerst eerst over het schilderij zelf hebben? Ja. Wat voor schilderijen? Um, het is een schilderij van uh, P.C. Dommersen, Pieter Cornelis Dommersen... ...die in uh, Utrecht in 1834 is geboren. Um, en um, het is een schilderij van een uh, schipbreuk... ...wat hier voor de kust van Zandvoort heeft plaatsgevonden. In 1880, precies, ze zijn 1 januari 1880. Toen heeft er een enorme storm uh, gewoed. Uh, toen is er een Engelse bark, uh, genaamd de B. Nicolaas, met uh, als kapitein uh, de uh, John Whitney, uh -huh. die is op de vierde bank voor Zandvoort vastgelopen. Uh, kon eigenlijk niet meer loskomen, heeft een vuurpijl afgestoken. Uh, toen dachten ze van nou, dat kunnen ze helemaal niet zien eigenlijk aan de kust. Want we zijn veel te ver zitten we. Dus uh, laten we er maar een teerton uh, eigenlijk in brand steken. Het schip was geladen met uh, 7.000 petroleumvaten. Dat is niet zo handig. Uh, nee. Dan weet je wel wat er daar gebeurt. Daar kwamen ze ook achter, heel snel. Uh, ze hebben die ton hebben ze eigenlijk uh, op een gegeven moment overboord gegooid. Uh, om, om Dan hoop dus eigenlijk dat het, uh, ja, zou, dat het de hele boel zou gaan blussen. Uh, maar er ging, ging toch iets mis. En de hele zaak uh, ging in de fik. Zo. En wat we dan zien op het schilderij is inderdaad een, een vuurzee aan de horizon van, uh, uh, van het schilderij eigenlijk, uh, van de zee. En uh, je ziet een, een, een, uh, een, een sloep van de Koninklijke, koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Die zie je eigenlijk uh, door de woeste branding te hulp schieten. En uh, uiteindelijk zijn er dus de, de, de opvarenden, dat waren er uit mijn hoofd 17, of 27, in ieder geval 17 opvarenden waren er, uh, waarvan een, de kapitein en de vrouw en het kind En die zijn eigenlijk gered. En uh, ja, het vermoeden bestaat eigenlijk ook dat het schilderij eigenlijk ook in opdracht van de kapitein uh, is geschilderd. Ja, ja. Dat gebeurde vaker in die tijd. Dat is heel grappig, want er staat een vuurtoren op die er helemaal niet was. Nee, ja, dat is de oude vuurbaak. Dat klopt. Ja, goed. ja, dat ja de vuur, vuurbaak. En uh, hij, heeft, uh, ja, hij heeft zich heel erg laten inspireren door de 17e eeuw. Dat gebeurde toen in die tijd wel meer. Dus de 19e eeuwse schilders die keken heel erg... van hoe hebben de 17e eeuwse schilders de lucht aangepakt. Uh, wat hebben ze gedaan met, uh, met het landschap. Uh, en hij heeft waarschijnlijk nooit op die plek gestaan. Hij heeft een mooie print gezien eigenlijk van, de, van, de, van Zandvoort... In de 17e eeuw. Mm -hmm. En eigenlijk van de meest bekende prenten is dan dat je inderdaad de vuurbaak hoog op het duin ziet. Mm. Uh, en daarachter de, uh, achter het dorp Zandvoort met de kerk. En dat heeft hij heel, op een romantische manier heeft hij dat weergegeven in een schilderij. Terwijl op dat moment, in 1880, toen, hij dat, uh, toen dat, dat die schipbreuk plaatsvond. Hij heeft het in 1881 overigens geschilderd, dus een jaar later. Mm -hmm. Toen stond die hele vuurbaak er helemaal niet meer. Mm -hmm. Er was wel een vuurbaak, maar die stond aan de andere kant van de kerk. Okay. Dus het was een, een, een nieuwere exemplaar. En deze die, die was waarschijnlijk al afgebroken rond yeah. de tijd. Huh. Bijzonder. Maar, Zij... maar je ziet wel de, de, de, de, de protestante kerk erop. Ja, ja, ja, ja. dat is... Uh, ja, die komt, komt dan vaker voor op, op die, op die prenten uit de 17e eeuw. En wanneer kunnen we hem live bezichtigen? Nou, hij is al te zien in het museum. Er hangt nog geen objectbeschrijving uh, bij. Maar hij is al te zien. We hebben hem eigenlijk meteen opgehangen. Want dat is eigenlijk de beste plek meteen om een schilderij direct op zaal te hangen. Mm -hmm. De meest veilige plek ook. Want als je hem eigenlijk meteen in het depot doet dan, dan heb je natuurlijk een kans op beschadiging. Mm -hmm. uh, en dit is eigenlijk gewoon de beste plek. Als je de ruimte voor hebt, en dat hadden we, we hebben even gekeken welke, wat, wat het minst aanspreekt in de schilderij was op zaal, uh, wat ook de mooiste plek is. Hij het hangt nog niet helemaal definitief op de juiste plek. Want ik wil hem eigenlijk iets prominenter in beeld hebben. En ik wil eigenlijk ook... Het liefst wil ik dat um, ja, de aquarelletjes die er zijn gemaakt door een jongetje van 15. Ook in 1880. Die heeft uiteindelijk... Over hetzelfde onderwerp. Ja, over hetzelfde onderwerp. Ja, misschien heeft hij het iets later geschilderd. Want uiteindelijk is het, uh, is het schip, het wrak... Is, uh, uh, is ongeveer rond bij paal 70... Uh, op het strand. Um, en uh, daar ligt het dus nu nog steeds. En ik sprak gisteren uh, de vrouw van Edwin Keur. En Edwin Keur die schijnt hem dus nog in 2021 nog uh, uh, te ja, ja, oh, ja. gezien te hebben. Bij ja, ja. laag water is hij... Ja, om... bij extreem laag water en met de juiste wind heb ik begrepen en met de juiste getij... is hij dus nog te zien. De, komen de ribben van het schip komen dus nog boven water steken. Ja, Rob heeft hem ook uh, gefotografeerd. Ja, en Rob Bossink He? He? heeft hem ja, gefotografeerd. En, helaas, ja. en uh, ik kreeg ook nog gisteren foto's opgestuurd... dat er in uh, 1986 is er ook een soort archief een scheepsarcheoloog is bezig geweest om het schip oh. te onderzoeken. Dus ik ben ook heel benieuwd naar die gegevens. Ja, ik heb ja, geen idee ja, ja. waar ik dan precies ja. moet zoeken. Maar, ik, <laughs> dus, uh, ja. maar even terug op het, op het schilderij. Wat, wat is zo'n schilderij waard? Nou, zij begonnen eigenlijk... Het uh, is gekocht bij Simonis en Bunk. Dat is een, uh, een gerenommeerd uh, uh, kunstgalerij in, uh, in Ede. Mm -hmm. En uh, zij begonnen met een bedrag op 15.000 euro. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje wat de gekte vergeeft altijd. Ja, ja. Uh, en ze het, hadden het al jarenlang hadden... Ze het eigenlijk, uh, of aantal jaren had ik het uh, daar zien staan... Uh, ik heb het eigenlijk altijd in de gaten gehouden. Ik heb er in 2021, 2022 over geschreven. Uh, en ik zag op een gegeven moment zag ik de prijs zakken. Uh, naar, uh, naar, eerst naar 10.000. En toen heb ik het Zandvoorts Museum uh, uh, uh, ja, geïnformeerd. Van, er komt nu echt een schilderij op de markt. Wat echt een aanwinst is voor, uh, voor Zandvoort, voor, ja. voor het Zandvoorts Museum. Um, want we hadden eigenlijk nog helemaal geen schipbreuk in, nee, in de collectie. Ja, ja, dat is eigenlijk wel raar, want er zijn natuurlijk heel veel schepen vergaan. Ja, ja. En waarschijnlijk zijn er eerder schilderijen over gemaakt. Ja, zeker. Ja, ja, maar ja. Het is raar dat het Zandvoorts Museum nog, nog geen schilderij van een, van een schipbreuk heeft Maar is, is dit schilderij ook, ook in, in uh, privéhanden geweest? Ja, het vermoeden bestaat van wel. Want het kwam, kwam pas uh, in 2006 uh, is het pas eigenlijk op de markt. Markt gekomen. Okay. Toen is het een beetje van de ene hand naar de andere hand gegaan. En het is uiteindelijk de allereerste keer dat het zeg maar weer tevoorschijn kwam, was in, op, in, uh, uh, bij Sotterby's in 2006 in Engeland. Okay. Dus het is, uh, het is echt heel lang in Engelse handen geweest, vermoed ik. Ja. Dus, uh, maar hoe kan het dat er, dat er nog geen schilderijen van schipbreuken. Uh, uh, rompen waren? Er zijn er heel veel geweest in de 19e eeuw. Mm -hmm. Want uh, het boek Gort met stroop, wat eigenlijk de ja, geschiedenis uh, van zo'n ja. beschrijft. Uh -huh. uh, noemt er al een stuk of 38? Uh, er hangt een schipbreuk in het Dordrechts Museum, uh, een hele mooie van, uh, van Schotel. Er um, hangt ook eentje in Middelburg in het Zeeuws van de Cycloop, uh, dat was een schipbreuk uit mijn hoofd in 1855. Um, ja, de, de, de, de, de Zandvoort Museum heeft een hele mooie collectie. Maar dat is eigenlijk de, ge, de collectie van de gemeente. Ja. En er zijn überhaupt... Komen er niet heel veel uh, schilderijen van Zandvoort op de markt. Daar moet je echt gewoon wel een oog voor hebben. Ja. Je moet weten waar je moet kijken. En je moet weten welke schilders hier in Zandvoort zijn geweest. Um, en alles wat er dan komt. Ja, er zijn bijvoorbeeld van Jozef Israël. Nou, het is prachtig als we zoiets ja. op de kop zouden kunnen tikken. Maar ooit. die zijn al ja. veel meer waarschijnlijk. Maar dan praat je echt ja. in de tonnen. Als het ja. al ja. geen miljoen ja. is, zeg maar. Ja. En, en een Max Beckman die hier is geweest. Dat zijn, ja. echt, dat zijn schilderijen van miljoenen. Ja. Ja. Nou, je hebt een mooi verhaal over geschreven in de klinker he, Van het genootschap oud Outstandswoord. Ja. Daar schrijf je dat die verhaal ook. Is, zijn er op dit moment nog werken waarvan je denkt van nou, daar ga ik toch blijf ik toch in de gaten houden, ga ik toch achteraan? Nou ja, uh, als het op een veiling komt, moet je heel snel zijn. Ja. Um, en ik hou natuurlijk wel een uh, aantal uh, schilders constant in de gaten. Dan, ik ben geabonneerd op die, op die sites, die veilingsites, die constant maar een soort waarschuwinko uh, geven: van uh, er komt weer wat? Um, er is bijvoorbeeld uh, ook, ook bij, uh, maar ja dat is dus ook een hele mooie collectie, hele mooie collectie tekeningen die ook bij in het veilinghuis, uh, in het oprechte veilinghuis in Haarlem is geveild, um, uh, een jaar geleden geloof ik ongeveer. Dat is van Herman Moerkerk en dat zijn 135 tekeningen die uh, de, ja, de, het strandleven eigenlijk van uh, in 1930 ongeveer weergeven. En uh, ja, daar word je heel vrolijk van. Het zijn hele vrolijke gekleurde uh, ja. Ja. tekeningen. Alleen het probleem is met tekenen: je, je, je kan ze niet heel erg lang ophangen. Nee. Dus nee. dan zou je ze één keer ophangen uh, en dan, ja, dan verdwijnen ze dan weer in het depot. Nee. En met een olieverfschilderij, dat kan, gewoon, uh, dat kan je gewoon ja. echt uh, heel lang uh, tentoonstellen. Ja. Denk je dat er bij particulieren nog, uh, nog werk kan hangen uh, oh, ja, die, jij, die jij niet kent? Of, uh, ja, zeker. Ik heb al vaker een keer een oproep gedaan... toen ik mijn boek Zandvoort op Linden schreef in 2011. Kreeg je daar reacties op? Ja, heb ik wel reacties op gekregen. Ah. Ja. Maar ja. het heeft niet geleid tot de aanschaf van een schilderij? Of? Nou, we hebben, ik word wel vaak benaderd van, uh, uh, zeker nu ook weer, nu ik voor het Zandvoorts Museum werk, door mensen die zeggen van, uh, ja, ik heb uh, twee schilderijen thuis en ik wil het eigenlijk na mijn dood, wil ik het eigenlijk uh, schenken aan het Zandvoorts Museum. En dan wil ik ook altijd eerst weten wat, uh, ja. wat het is. En uh, uh, dus dan stuur ze dus foto's op. Uh, en ik zeg dan eigenlijk altijd, zet het in je testament. Nabestaanden ja. ja. nabestaanden die ja. weten gewoon vaak maar... niet uh, wat ze ermee moeten en nee. wat eigenlijk de laatste wens is geweest. Dus het is heel belangrijk. Belangrijk dat je nog ja. een soort legaat maakt. Tuurlijk. En het zelfs nog laat ondertekenen bij de, bij de notaris. Uh, want dan komt, het, uh, dan komt het naar ons toe. Ja. En het, ja, we willet, ja, of we nemen het zeg maar, in bruikleen. kan natuurlijk al mm -hmm. eerder in bruikleen genomen worden. Als het past binnen de collectie. Of binnen de tentoonstelling die we op dat moment hebben. Ja. Maar is er genoeg ruimte in het euh, museum? Maken, ja, je moet ruimte ja, maken. Ja, je moet ruimte je maken. Moet, je moet, we hebben natuurlijk nu één zaal die echt puur is gewijd aan het uh, Zandvoort-vissersleven. Uh, eigenlijk mm -hmm. Zandvoort, het oude dorp. Maar je hebt natuurlijk ook het verhaal van Zandvoort, uh, de belle époque, zeg maar. De, ja. uh, Zandvoort een badplaats werd. Uh, uh, dat mensen echt gingen flaneren. Mm. Er en, uh, en, uh, uh, zijn er veel schilderijen en, over Zandvoort gemaakt. Uit ja. die periode is het uh, wat lastig. Maar er zijn wel veel schilderijen in Zand, maar vooral van het oude vissersleven. Zeg maar. ja, ja, ja. Want dat was echt een genre wat heel populair was. Ja. En waar natuurlijk uh, Jozef Israëls ook ooit mee gestart heeft. Er wordt ja. echt, uh, hij, hij heeft echt het vissersleven, het genre, het vissersleven, hier in Zandvoort ontdekt. Was hij Zandvoort? Nee hè? Nee, hij kwam uit Den Haag. Okay. En hij, heeft, uh, hij werd op een gegeven moment in uh, 1855... werd gezegd van dat hij zich niet zo lekker voelde. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet waar. Want uh, dat was eigenlijk meer een excuus om naar Zandvoort te gaan. Want hij had eigenlijk de tekeningen al gezien van een Duitse, uh, Duitse tekenaar... Mm -hmm. uh, Herman Ritter. En die heeft voor hem al een paar jaar eerder... een decennia voor hem al tekeningetjes van Zandvoort gemaakt. En die heeft hij waarschijnlijk gezien... In Duitsland. Um, en ja, daar verwijst hij ook geloof ik naar in een brief van dat hij dat ook nog eens dat hij datzelfde, uh, ja, ook zandvoort eigenlijk wil, wil zien in, in die, die hoedanigheid toen het toen ja. was. En hij hier ja, logeert hij eigenlijk bij de boerderij van de familie Zwemmer um, en ontdekt. Het Zandvoortse. De mooie lucht en alles. Ja, ja nou. Uh, nou ja, de Oudeman is in ieder geval te zien in uh, het Zandvoortse Museum nu al. Ja. En gaat over, ik dacht een jaar of anderhalf, kreeg je een hele grote tentoonstelling over 200 jaar KNRM. Ja. Uh, ja, in september 2024 gaan wij een grote tentoonstelling ja. wijden aan uh, 200 jaar uh, Koninklijke Nederlandse Renningsmaatschappij. Uh, voorheen de Noord-Zuid-Hollandse... Ja, ja daarvoorheen <laughs> inderdaad. Dat, ja, ja, dat ja. Die, die, maar goed, ja, in ja. ieder geval, dat, wordt een, dat kan een hele mooie tentoonstelling worden ja. natuurlijk. Ja, dit en, is ons topstuk. En ja. dat is een topstuk inderdaad. Ja. Nou ja, ja, ik ben blij dat je hem uh, voor het museum hebt kunnen bemachtigen. Ja. Heel goed. En uh, ik wens je heel veel succes met de volgende buiten, de, de ja. binnen te halen, zo maar zeggen. Ja, ja, ja. Oh, Jon, bedankt. Uh, en een heel goed weekend verder. Ja. En uh, ja, we gaan weer even naar de muziek. En we gaan zo nog praten met, uh, met Ad, uh, Ad. Over zijn wandeltocht. Ja. ja. Goedemorgen, Zandvoort. Het radioprogramma dat elke zaterdag van 10 tot 12 is te beluisteren op ZFM Radio. Zo, kom. They called us mad, did they? Yes. They did? Well, never mind. Mm. We'll show them with our new monster mash. Mm, mash good. Yes, Eagle. <laughs> <laughs> Lab late one night, when my eyes beheld an eerie sight For my monster from the slab began to rise And suddenly, to my surprise He did the mesh He did the monster mash The monster mash It was a graveyard smash He did the mash It caught on in a flash He did the mesh He did the monster mash From wow. so my laboratory Beast. Wow, wow. The ghouls all came from their humble abodes wow. to get a jolt from my electrodes. They did the mash. They did the, mash. They did the monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It caught on in a the flash. They did the mash. They did the monster mash. Wow. The zombies were having fun. Shoot. Wow. The party. They Crip kick, go, Fire. They played the mash They played the monster mash The monster mash. It was a graveyard smash They played the mash It caught on in a flash They played the mash Oh yes, they played the monster mash Whoa. Out from his coffin, Drax's voice did ring Whoa. He was troubled by just one thing wah, wah. He opened the lid and shook his fist and wah. said Whatever happened to my Transylvania twist? It's now the MASH It's now the Monster Mash The Monster Mash And it's a graveyard smash It's now the MASH It's caught on in a flash It's now the MASH It's now the Monster Mash wah. Now everything's cool track's part of the band Whoa. My monster mash is the hit of the land For you the living, this mash was meant to Whoa. When you get to my door, tell them Bonnie sent you Then you can mash Then you can monster mash The monster mash Do my graveyard smash Then you can mash You catch all in a flash Then you can mash Then you can monster mash Whoa. Ik denk nog Transylvania Twist is. get in your mesh. Mesh. Stop acting like an animal! Mesh. Mesh. animal! later in the sit down. Mesh okay. mesh. -mesh. Ik ken het liedje wel, maar de uh, Monster Mash, maar ik weet, van wie was het? ...die is van Andrew Gold. Andrew Gold? Andrew Gold. Echt waar? Ja, dat is Wat een persoon van die oude Gold. Ja, ja dat klopt. <laughs> goed, uh, we, we gaan naar ons laatste onderwerp. Bij ons zit Ad Paap. Welkom Ad. Goedemorgen heren. Wat, Ad, Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Uh, ben je lopend of niet? Hier, Ik ben lopend. Ja, natuurlijk. Ja, lopen. nee, want Ad, Ad kan heel goed wandelen namelijk. Want hij heeft een uh, uh, hele lange wandeling gemaakt van uh, 2200 kilometer... Van Zandvoort naar uh, Santiago de Compostela. Hè? Dat is een ja, bekende ja, eindpunt een in, in Spanje. Hoeveel kilometer was dat? 2200 22, ongeveer. Ja. Misschien iets meer, maar uh, ja. ja. Hoe ging het, Ad? Heb je lekker gelopen? Ik heb lekker gelopen, maar het was wel zwaar. Ja, want jij ging op je verjaardag weg. 6 ja, maart. Was dat een bepaalde datum dat je hier al lang in je hoofd had of niet? Nou ja, kijk, je moet nadenken. Als je natuurlijk in Spanje uh, terechtkomt, wil je dat niet in deze tijd doen. Kijk nee, maar wat voor hittes uh, zijn. Ja, dus twee, dan als drie, je in duur, maart duur vertrekt, vragen. kom je in mei binnen. Dan is het nog uh, te uh, redelijk te doen. Ja. Er, twee maanden? Twee, uh, 71 dagen. Ja, nou ja. dan... Uh, het is best snel. Ja, uh, ja, goed. Ja. De ene loopt meer kilometers dan de andere. Hoeveel hoe, hoe liep je gemiddeld? Zo'n 35? 35, 30, ja, ja. Ja. Afhankelijk ja. natuurlijk van je slaapplaats. Ja. Ja. Dat bepaalt de lengte van je tocht uh -huh. van die dag. Ja. En, en hoe ziet ik... zo'n zo nacht er dan uit? Hoe laat sta je op? Uh, tussen 6 en 7. Ja. En uh, dan uh, ja, was, probeerde te ontbijten als het kon. En anders had ik zelf wat bij me. En dan ga je gewoon lopen en dan probeer je de eerste... Uh, Zeg maar een aantal uren tot 15 kilometer, Meestal drie uur hopen dat je onderweg ergens iets komt waar je een thee kan drinken of iets fris kan drinken. Mm -hmm. En dan kom je weer een beetje op adem en dan loop je naar je lunch en dan loop je verder. Maar had je een ten, tentje bij, of niet? Nee, nee, nee, want ik ging weg in maart en toen sneeuwde het. Het oh. was het zo koud, dus ja, dan, dan is de nee, tent overbodig. Te nee, nee, het was wel ja. de bedoeling, ik, ik heb er wel een, om, te, om ergens in Frankrijk dan als het weer beter zou worden, dat ik ja. een tentje mee zou nemen. Maar, maar ik heb zoveel slecht weer gehad. Ja, dat, maar waar sliep je dan? Nou, chambre dood, maar in het begin heb ik altijd bij uh, vrienden op de fiets geslapen. Oh, ja, dat dus is een organisatie uh, ja, het, ja. waar je ja. voor 25 ja. euro kan overnachten en ontbijten. Ja, ja. Dat heb ik in uh, ja. Wassenaar, in Capelle en, en ja. nog wat plaatsen gedaan. Maar ja, richting Frankrijk wordt dat steeds minder steeds worden? moeilijker. Ja, ja. Ja. Dit was altijd een droom voor jou, hè, te doen. Ja. Ja. En, en uh, heeft het je gebracht wat je dacht dat het zou uh, zijn? Uh, nou, kijk, het is voor mij niet iets religieus dus het is meer een avontuur hè? Ja. Dus dat, heb ik, dat heeft het absoluut gebracht Ja. ja. ja. ja. Goed, waar heb je de meeste avonturen beleefd, in welk land in, de, in de nou, België, Frankrijk kijk die bergen zeg maar, ik, ik heb de route genomen van uh, Irun, dus de grensplaats bij Hendaye, bij de Golf van Biscay en dan kan je zeg maar via Bilbao San Sebastian, Bilbao, oh, ja. Santander lopen, maar die route had ik al een keer gedaan dat heette, oh. die heette Camino del Norte dus wat heb ik nu gekozen, de de baskische interior. Ja. Camino Basque interior. Die gaat dus eigenlijk via vitoria Vittoria de hoofdstad van Baskeland, richting Burgos op de Camino Francés. Uh -huh. Maar dan moet je dus door de baskische bergen heen. Ja. Dat is zwaar. Uh, ja, maar mensen zijn zo ongelofelijke aardige mensen die Basken. Ja, dat is, ja is echt, dat... die duwen je bij wijze van spreken. Nou, nou, ja, <laughs> nou een beetje wel. Ja. Ja. Ja, nou, metaal dan, he. ja inderdaad. Ja. Ja, want je bent alleen. Ja, dat wou ja. ik zeggen, ja. Ja, ja. altijd alleen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Heb je hier nooit uh, gedacht van uh, ik ga opgeven of uh, het wordt me te zwaar? Of, nou, ja, niet echt. Ik, ik niet weet echt. niet hoe oud je bent, maar, 69. Uh, nou ja, dat is toch een uh, aardige leeftijd, toch? Dank je. <laughs> Want ik ben het ook, en Ger is het ook. Ja. Dus, uh, maar goed, in ieder geval, uh, dat kan het zwaar zijn, lijkt mij het tenminste. Het ja. dus, Kijk, je hebt een rugzak bij. In, in het begin woogt hij ongeveer 14 kilo. Uh. Omdat je natuurlijk winterkleding bij ja, warmere ja. kleding. Ja. En in Bordeaux, toen Ingrid in Bordeaux was, heeft ze een gedeelte van mijn kleding meegenomen. Uh. Waardoor het gewicht wat afnoont, zeg maar, het scheelt een kilootje of drie. Maar ja. dat is heel veel hoor. Op, ja, dat of toch de, de hele dag op je rug. Ja. Ja, ja. Ja. En dat maakt het zwaarder. En het weer, dat, dat, dat is echt. Ik heb zoveel met regen gehad. Ook in Spanje, ja? dat Baskeland. Ja, ik heb gewoon drie dagen regen gehad. Achter elkaar regen. En in de regen lopen is, is gewoon veel zwaarder ja. ook. Ja? Ja. Ja, ja. ja, je loopt over bergpaden En het is modder. en Dus je ja, wordt glad. smerig. Ja. En glad. In ja. de en ja, ja, dat ja. gebeurt gewoon. Maar heb je geen, geen enorme blaar op je, op je... Nooit één blaar gehad. Je meent het. Hoe doe je dat? Nou, goed trainen. En je voelt goed zorgen. Ja, ja. goede schoenen ook. Maar ik heb het laatste, het grootste stuk op, op sandalen gelopen. Ja? Oh, Wel ja? goede sandalen. Gewoon bij beversport of zo. Gewoon ja, ja, kwaliteit. Ja, ja. Ja. En daar heb ik twee paar van versleten. Echt helemaal op. Ja, Wat meen je ja. En vijf paar sokken. <laughs> zo. Ja. Maar je s avonds, als je s'avonds douche, je moet nooit s ochtends douchen. Want dan worden je voeten zacht van het ja. water. Dus ga ja, je ja. s'avonds douchen en dan heb ik altijd uh, of zo, Ik smeer mijn voeten goed in. Ik verzorg ze goed. En ik heb, daar, ik heb dus geen bladen ja, maar gehad. Maar dat nou, dat door. is wel uniek hoor. Ja, dat Want uh... ja. ja. ja. ja. dat kan het wandelavontuur natuurlijk uh, ja. ja, dat geloof ik graag. Ja. Ja. Ik heb het zelf met golfschoenen een keer gehad. Bladen, dat is niet Vrezelijk. prettig. Niet prettig. Ja. Hey, heb je veel vrienden gemaakt onderweg? Uh, ja. ja, maar oppervlakkige vrienden. Niet, ja, ja. niet dat ik uh, ja. adressen en dergelijke... Ja. Ja, je komt, kijk, de meeste mensen lopen zeg maar 20, 25 kilometer. Dus die zie je één dag ja. en dan de volgende dag weer niet. Ja, zo ja. gaat het eigenlijk altijd. Ja. En helemaal tot aan Burgos heb ik gewoon niemand gezien. Ja. Geen één andere wandelaar ontmoet. Ja, ja. Toevallig ergens voor Parijs uh, in een hotelletje. Twee uh, Nederlanders, een man en een vrouw op de fiets. Die gingen toevallig naar Parijs om de wedstrijd Frankrijk, voetbalwedstrijd Frankrijk-Nederland te kijken. Oh. Dus die kwam ik dan tegen. Daar heb ik even oh. mee, uh, wat, wat mee gepraat. En uh, voor de rest uh, alleen maar Frans. Ja, maar uh, je hebt wel een oude vriend tegengekomen. Ja, mijn Koreaanse vriend. Ja. Ja, die was ik in 2014 had ik die ontmoet op de Camino France. Daar was hij met zijn vrouw. Ik liep daar alleen. En toen heb ik de hele avond met hem. We hebben samen gegeten. En we hebben zitten praten. En daar heb ik eigenlijk altijd wel via Facebook en via ja, Messenger contact, contact gehad. Ja. Hij komt uit Zuid-Korea. En hij is een periode heel ernstig ziek geweest. En toen heb ik wel aardig wat contact met hem gehad. En toen ik mijn route liep. Eh, kreeg ik bericht van hem dat hij ook ging lopen vanaf Pamplona. Dus, dus hij ging de Camino uh -huh. Francés van Pamplona naar Santiago de Compostela lopen. Maar ik liep daar honderden kilometers vandaan. Achter. Zeg maar naar achter. Alleen hij liep zeg maar 20 kilometer per dag en ik 35 dus dat oh, werd steeds ja, dichterbij ja, ja, ja. Ja. Ja. maar je bent hem ook tegengekomen op een gegeven moment ben ik in een herbergje en ik zit buiten, het was een zonnetje en ik neem een biertje altijd na het wandelen ik had gedoucht en ik zit buiten. En er zitten twee Zuid-Koreanen. Daar raak ik in gesprek. Uh, en ik zeg, nou, ik heb een vriend, een Zuid-Korean. Oh ja, hoe heet hij dan? Ik zeg, nou, Kite Jong. Hij zegt, hoe ziet hij eruit? Ik, nou, ik heb een foto opzoeken <laughs> van zijn Facebook. Hij zegt, nou, die zit hier. Ja, met vrouw. nee, joh. Ja, dat meen je niet. Ja, ja maar, ja, ja, ja, Vijf bizar. minuten later komt hij naar beneden. En dan de hele ja, avond met zijn ja, vrouw gezeten. Ja, ja, ja, ja dat is wel heel apart. Ja. Ja. Ja. Want in, in zo'n dorp heb je wel zes of zeven van die herbergen. Ja, dat komt gewoon keer. Ja, mooi hè. Hey, maar je, uh, wat, wat, uh, wat kost dat nou? <coughs> uh, hoop tijd? Uh, hoop tijd, dat is duidelijk. Geld? Twee geld? maanden in geld. Veel. Wat, wat, ja, is het ja. duur? Ja. Ben, je, ben je veel geld kwijt? Ja. Ik wel. Ja. Maar dat komt omdat je, kijk, als je een officiële Camino, een pelgrimstocht loopt, bijvoorbeeld in Spanje, daar heb je honderden, nou dat is overdreven, maar heel veel Camino's, Del Norte, mm -hmm. de Plata, Primitivo, Frans, Portugees, noem maar op. Dat is allemaal wel redelijk georganiseerd. Daar heb je altijd als je in een plaats komt... een pelgrimsmenu. Mm -hmm. uh, dat is geregeld. Ja. Dat kost zeg maar 12 of 14 euro. Krijg je voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht... en een flesje wijn. Nou, dat is ja, dus, dus. te doen. En die slaapplaatsen, als je dus in een officiële herberg slaapt... op een slaapzaal... betaal je ongeveer 8 tot 10 euro. Ja. Dus dat is goed te doen. Ja, nou, ja. doe je lunch, doe je wat. Dat kan ja. je zo duur maken. Kijk, Spanje is voor ons zo gewoon een goedkoop, goedkoop land. Ja. ja. Ik bedoel, als je klaar bent en je neemt een biertje, dan praat je over anderhalve euro. Dat, ja. dat maakt het goedkoop. Maar in Frankrijk slapen was heel moeilijk. Maar als ik snel reken, je hebt 71 dagen over gedaan. Ja. Ja, zeg maar, uh, maal 12 euro. Ik noem maar wat. zit je al euro. Tussen toch? de 4.000 en 5.000 euro. Meen je dat? Ja. Zo, dat is wel ja. op geld. Ja. Ja. Ik heb beter met vliegtuig gaan, dus is goedkoper of niet. En sneller. En sneller. <laughs> dat sowieso. Ja. Hey, maar heb je dan ook uh, muziek op als je, als je loopt? Ja, ik heb natuurlijk Spotify op mijn ja. telefoon. En daar heb ik heel veel downloads in zitten. En het, ik denk dat ik alles bij elkaar nog geen. 10 uur gedraaid heb. Echt niet? Nee. nee? Dat is oh. heel bizar hoor. Want thuis draai ik ja. echt hele dag muziek. Ja. Nee. ja dat weet ik. Maar waar, waar, waar, waarom had. deed je dat niet dan? Gewoon niet nodig had. Nee, nee. Oké. Okay. Bijzonder. Ah, ah. Ja. Kijk, en als je nu in Frankrijk loopt, ik, de, de, daar is niet, de route die ik liep was niet echt aangegeven. In, in nee, nee. Spanje is het met pijlen. Dat is allemaal, hoef, je, je kunt het is bijna met geleerd. je ogen dichtlopen. Ja? En daar heb je dan vaak Google Maps op om te kijken hoe je route loopt. Ja, nou ja, dan ja, heb ja, ik ja, een ja, gesprek ja. met die mevrouw van Google Maps en dat is ook ja. altijd wel gezellig. <laughs> ja, ja, ja, ja. En dan, dan heb je natuurlijk allemaal batterijen voor je telefoon nodig. Nou, ik had wel een hoop zonne-energie in een, een, zo'n cel, zo'n mm -hmm. powerbank, maar ik heb hem niet nodig gehad. Meen je dat? Nee. Wat goed nee. zeg. Nee, hey, die, die laatste kilometer, die laatste dagen lijkt me heel zwaar. Hè? Dan ben je bijna aan het einde in Santiago. Uh, is dat niet heel zwaar, die dat laatste dagen? Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Zwaar, ja. maar, maar het gekke is, dat als je, denkt, als je, je weinig... wandelt... En ...dan weet je waar je doel ligt. Ik, ik moest mm -hmm. plannen, wanneer kom ik ongeveer aan... ...dan kon zij een vliegtuig nemen en ook naar Santiago komen. Ja. Nou, dan gaan er maar twee vliegtuigen rechtstreeks in de week. De verveling mm -hmm. is de enige die er vliegt. Nou, het zou mooi zijn als ik 17 mei dan aankom... ...dan ja. kan jij 16 mei met vliegtuig komen. Ja, ja, ja, ja. ja, dan ga je daar naartoe werken. En ja. dan, dat, ja, dat is, dat is zwaar. Dat kan me voorstellen. Maar het is altijd zo... Er zijn dagen geweest dat ik boven de 40 kilometer gelopen heb, maar ook wel dagen van 30. Ja. En die laatste 5 kilometer zijn altijd zwaar. Dus heel Ingrid, Ingrid stond in Santiago jou ja. op te wachten. Ja. Dat is wel, wel ja. emotioneel lijkt me, of niet? Uh, nou, vond ik niet eigenlijk. Oh. Het emotionele was eigenlijk de dag ervoor. Oh. Dat je weet dat je de volgende ja. dag finisht. Daar heb ik ja, ja. wel even rustig uh, met een glaasje wijn gezeten. Ja. Ja, maar je hebt er geen spijt van. Nee, uit een fantastisch avontuur. Fantastisch. Ja, ja geweldig. Goed, Echt geweldig. Hoor. Maar jij ja, hebt het vroeger wel, want wij zijn ooit uh, samen op vakantie geweest 1972. Ja, dat weet ik? jij beter dan ik. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Ik denk in 72. En ik was 17 En, en uh, ja, nou ja, wij met z'n allen. Dus wij met vier uh, vrienden met zo'n uh, euro-rail-ticket oh ja. door Europa gegaan. En daar zijn we uiteindelijk in een plaatsje in Noord-Frankrijk uitgekomen. Waar wij nog steeds komen. En jouw kinderen komen daar. Noord-Spanje. In Noord-Spanje, ja. ja. ja. En, en jouw kinderen komen Zijn daar. Ze net uit. terug. Die, ja, ik, heb, wij... ik, heb ze, ik ja. kom ze regelmatig tegen daar. Nou, en toen hebben we ook nog in het huis van je vader geslapen. Ja. Ja. En daar ben ik nog een keer vanuit Laaskalen naar Torelje de Moncrie gelopen. Om ja, het kasteel dat klopt, te beklimmen. Toen ja. wandelde ik eigenlijk ja. al heel ver. Ja. Nee, maar als jij, gaat, jij gaat met Ingrid, je vriendin, dat nog een keer doen. hè Maar, dan vanuit maar volgend jaar, de Portugezen. Portugezen. Ja. Dan, dat maar dat is met 300 kilo Ja, even 300 kilo's. Nou, dan heb ik er nog <laughs> een voor de uh, uh, Lagoyas uh, naar Magadam. oké. Dat is de langste van de wereld? Ja, dat is de langste van de wereld. Dat is van van Zuid-Afrika naar, Zuid naar het je noorden van Rusland. Die is 22.000 kilometer. Nou, als jij nou een crowdfunding begint, weet je een beetje ongeveer wat de kosten zijn in die periode? Het gaat door zes, 16 landen. Ja. En dan kan je zeggen, als jij het doet, dan ben je de eerste die het doet. Want nog niemand heeft er gelopen namelijk. Nee. 22.000 kilometer. Ja, dan moet je wel een half jaar voor uitzetten. Nou, ik heb nog een Japaner ontmoet. Die loopt ook heel veel. Ja. En die is begonnen in Jeruzalem. En die wilde van Jeruzalem naar Santiago de Compostela lopen. zo'n ongeveer 7.500 kilometer. Alleen toen was hij in Turkije en toen kwam de corona. Dus dan moest hij stoppen. Oh. Maar hij is vorig jaar weer verder gegaan. Maar hij heeft natuurlijk als Japanner een visumplicht. Ja, ja, dus ja, hij is nu ja, even ja. uitgeweken naar Marokko om een nieuw visum aan te vragen. En dan maakt hij het laatste stuk af. 7500 kilometer. Mooi hè? Nou, Ad, uh, hartstikke bedankt voor het je mooie verhalen. Uh, ik wens jou nog een heel goed weekend. Ik ja. zou er een uh, boek van schrijven. Ja, je moet er een keer. Dat een boek is bezien komen, allemaal. Oh, nee, dat begrijp ja. ik. Ja. Komt <laughs> uh, Film, goed, we gaan er bijna uit. Want, uh, uh, het is weer bijna tijd. De presentatie was Ger Loogman Hans Botman. Uh, Pim uh, was voor de muziek en uh, Pim Groof voor de muziek en de techniek. Dat heeft hij zeer keurig gedaan, dankjewel Pim. En uh, ja, we gaan, uh, we gaan eruit met muziek, neem ik aan. Model van Kraftwerk. Kraftwerk. Kraftwerk, oké. Okay, goed, de Duitse band Kraftwerk. Hé hey Hans, zet hem op. Ja, zet hem op. Uh, en uh, een fijn weekend ja, hè. Ja, Lekker ja, ja. eten en uh, in het dorp en absoluut, uh, genieten van. Absoluut, wereldse, wereldse smaken. En volgende week weer een nieuwe goede Zandvoort. Absoluut, absoluut.